Op de Golanhoogvlakte tussen Israël en Syrië... zijn drie VN-militairen korte tijd ontvoerd geweest. Een gewapende groep drong hun gebouw binnen... nam de drie militairen mee en hield hen vijf uur gevangen. Het is niet duidelijk of de daders bij een rebellengroep horen. Anderhalve week geleden werden vier Filipijnse VN-militairen dagenlang ontvoerd. Ze werden volgens hun regering als menselijk schild gebruikt. VN-militairen houden toezicht op het staakt het vuren... tussen Israël en Syrië uit 1967... Door de burgeroorlog in Syrië is het geweld steeds moeilijker buiten de deur te houden. Koningin Maxima is vandaag jarig. Ze is 42 jaar geworden. Ze viert haar verjaardag met haar gezin. Of ze thuis blijft is niet bekendgemaakt. Ze heeft pas na het pinksterweekend weer verplichtingen. Maxima was gisteravond bij een congres tegen homofobie. Het was de eerste keer dat een Nederlandse koningin zo'n congres bijwoonde. Maxima hield geen toespraak, ze was alleen te gast.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 komt hier net een collega binnen van Radio 1 die zegt... het is niet All Hands ontdekken, het is echt All Hands HNS. En dat betekent dat ik de vraag gewoon weer op de kaart zet hoor... van, van Frank waar dat vandaan komt. Want dan komt het misschien niet van handen, Hands, Hands... dus dan komt het misschien ergens anders vandaan. En als er dan toch iemand het etymologisch woordenboek moet opzoeken... kan diegene dat misschien ook meteen even nakijken. 0800-1121, als je wilt bellen met een vraag of een antwoord... Apenstaatje Als je een mailtje wil sturen met je nummer erin, dan bellen we jou. Dan hoef je niet te wachten. Apenstaatje nachtzuster op Twitter of www.omropmax.nl. En dan de chat aanklikken. Dan kun je meepraten met de mensen die zich daar op dit moment bevinden. 0800 1121, Dus ook als je weet uh, of, of antwoord kunt geven op de vraag van bijvoorbeeld Joop. Um, die vroeg zich af of als mensen onherkenbaar gemaakt worden op televisie... waarom dan niet ook hun stem onherkenbaar wordt gemaakt. Want daar herkent hij snel mensen aan. 0800-1121 als je daar iets van af weet. Freek wil weten waarom een windje van een ander vies ruikt... en een windje van jezelf niet. Ik kwam me niet bekend voor, maar als Frank het zegt... dan ben ik ook wel benieuwd naar een antwoord 0800-1121. Frans wil weten of de politie bij een aanrijding altijd checkt... of de betrokkenen niet aan het sms'en waren. Jasper vraagt zich af waarom cafeïne niet op de lijst van verdovende middelen staat. Memo wil weten wie de muzieknoot heeft ontdekt en ingevoerd. Sharina zoekt nog tips voor de luis in haar orchideeën. En eens even kijken. Pieter die vroeg zich af of mensen die niet kunnen ruiken... die dus geen reukvermogen hebben, wel kunnen genieten van roken. Een ingewikkelde vraag, maar mocht je het weten... bel dan even naar 0800-1121. Frank die wil dus weten waar alle hens aan dek vandaan komt. Hens, hens. Ik zou denken alles staat in de brand, zou ook nog kunnen. 0800-1121, als je een etymologisch woordenboek hebt... En zoek dan meteen eventjes op God zegend de greep 0800 1121. John Osborne dan. What if God was one of us? Johan Osborne was dat. What if God was one of us? 0800-1121 met vragen en met antwoorden. Timo, ben je nou nog steeds wakker? Ja, ja, ja. Ik hoorde jou al je mooie lijstje doen bij Casaluna. Ja, verschrikkelijk, hè? Dat is drieënhalf kan... uur geleden. Ik kon niet, la niet laten. Ik kan het eigenlijk nooit laten. Nee, nou, we zijn altijd blij met je, hoor. Vertel eens. Nou, ten eerste, dat ja, als ik aan de telefoon hang, zeg maar, kom ik weer allerlei nieuwe gedachten. Dus dat liedje wat je net draaide, dat deed hm. me aan drie dingen denken. Mag ik die even noemen? Nou, nou, vooruit. Ja. Ten, ten eerste had ik uh, ooit een keer een spreuk gelezen. God is goed en goed is God. Dat, dat, zeg maar, dat was een soort mantra wat je, wat, wat je kon doen. Dat heeft wel indrukken gemaakt. God is goed, goed is God. Dat kon je eindeloos blijven halen. Ja, wat op, op zich niet, niet. Op zich kun je natuurlijk ook. appel is fruit, fruit is appel. eindeloos herhalen. Dat wil nog niet zeggen dat het klopt. Maar... Nee, maar ik vond, het wel, ik vond het wel mooi. En ook wat nou. ik ook eens een keer heb gelezen, wat ook indruk op me gemaakt heeft. Dat is in relatie tot goed is. in relatie tot God is alles goed. Dat vond ik ook erg verhelderend. Dat vind ik zo lief dat je zegt, ik vind het zo verhelderend... terwijl ik er heel diep na zit te denken, maar wat betekent dat dan? Maar goed, maar dat maakt niet uit. Misschien zijn er mensen die iets aan hebben. Door, ja. En, en wat ik zelf had bedacht is van... veel mensen vragen zich af of ze in God moeten geloven of niet. Ja. Maar ik denk dat je beter kan afvragen of God in jou kan geloven. Ja, ah, dat is een mooie. Dat is, een, dat is gewoon een, een, een, een, een, een mooie gedachte om uh, um, even met je mee te dragen. ja. Maar goed, dat zijn allemaal zijweggetjes. Ja. Ik belde eigenlijk voor de drie aanvullingen die ja. ik had. En, en één verzoekje, als het mag dan missen. Maar ja. In ieder geval drie aanvullingen. <coughs> en Godzegende geet, ja. dat doet mij denken aan... van ja, uh, een heel groot deel van de werkelijkheid bestaat uit toeval, zeg maar. Ja. En als je toeval niet onder controle kan krijgen... Uh, zoals de uh, masters of the universe wel proberen bij Goldman Sachs... Door, door risico te kwantificeren en te verkopen. Maar ja, dat gaat altijd fout uiteindelijk. Dan vraag je eigenlijk God om de greep te zegenen. In die zin van als je blind in een kruik uh, moet tasten en je moet er het goede balletje uithalen. Ja, ja, daar heb je geen controle op. Dan vraag je gewoon of ja, God dan, wat dat dan ook is. Of, of die de greep die de, wil zegenen. Ja, ja. Ja, en dat is altijd het voorbeeld wat in statistiek wordt gebruikt als je statistiek begint te leren op school. Ja. Wat trouwens iedereen kan aanraden, ja. statistiek te beheersen. Ja. Dan wordt altijd gezegd van ja, als je blind uit een kruik met 100 balletjes, waarvan 50 gele en 50 rode balletjes moet uh, uh, tasten, wat is dan de kans dat je een, half, een geel balletje krijgt, weet je wel, enzovoort, ja. enzovoort. Ja. Nou, dat is altijd, zeg maar, het standaard, uh, voorbeeld wat ze gebruiken om statistiek uit te leggen. Ja. En Dan ook over... het standaardvoorbeeld hoe je lingo speelt. Maar dat is zijde. Oh ja, ja. Ja, ja. Dat is de kans op het roodballetje. Ja, Dan zeg je nou, dus. God de het begreep. Oh. Ja. Ja, alsjeblieft. <laughs> Dan smeek je als het ware omgenade. Goed, ja. Dan over die uh, uh, cafeïne. Ja. Ik denk van, dat hoor je wel vaker over stoffen waarvan de wetenschap uiteindelijk steeds meer komt te weten dat ze een verstorende werking hebben. <coughs> Pardon? Ja, dat was dat bij ik, dat... jou hoor, ja. ja. daarom pardoneer ik Oh, oké, okay. ja. Dat is dat, uh, zeg maar, met nieuwe inzichten vanuit de wetenschap... dat uh, stoffen, als ze zeg maar tegenwoordig zouden worden ingevoerd... Mm -hmm. als ze nieuw zouden worden uitgevonden of nieuw zouden worden ontdekt... dat ze nu wel, met de kennis van nu, zeg maar... wel op de lijst met verboden middelen zouden komen te staan. Mm. Maar omdat ze zo ingeburgerd zijn vanaf de tijd dat we nog niet zoveel wisten... Dat ze eigenlijk uh, ja, zo ingeburgerd is dat gewoon terecht uh, voorrang, uh, voorrang krijgt boven het gezond verstand. Zeg maar. okay. Dus dat, de mensen, dat ze de mensen niet willen aandoen om zeg maar, een hele levensstructuur omver te gooien. Omdat het dan niet belangrijk genoeg is. Maar ik denk dat uh, de caffeine een goede kans maakt. Omdat het nu opnieuw zou worden ontdekt... Uh, dat het op de lijst ja. van verboden middelen terecht zou komen. En misschien is het ook wel voor sporters, kan ik me voorstellen, dat het op de dopinglijst, want die hebben wel vaak wat strengere, middelen, strengere uh, normen, ja. dat er voor sporters wat wel op de dopinglijst zou kunnen staan. Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zou wel grappig zijn dat je je legitimatie moet laten zien als je koffie wil kopen. Ja, dan zou het gewoon via de apotheek of zo verkocht moeten oh, worden. Ja. Of uh, op een andere manier. Nou ja, niet bij de apotheek denk ik, want daar verkopen ze ook geen sigaretten. Maar, nee, maar <laughs> paracetamol toch? Met, met cafeïne, ja. <laughs> nee, maar ja, nee, en dan is het volgende natuurlijk chocola en suiker en zo... Ja, chocola prijzen zelf uh, heel snel uit de markt, want uh, er schijnt maar een heel beperkt grondgebied te zijn waarop chocola geteeld kan worden. En met de toenemende welvaart die over de wereld verspreid wordt, schijnt chocola onbetaalbaar te gaan worden. Dus uh, doe je nog even te goed en oh. uh, probeer ook eens een keer af en toe een vakantie te nemen, want uh, of je moet gaan sparen alvast tevoren. Het is wel een goede reden om nu heel veel bonbons te eten. <laughs> Omdat ik ze over, over vijf jaar kan ik ze niet meer betalen, dus moet nu... Dat ga ik regelen morgen, ja. En ja, verder. Ben je er zo misselijk van wordt dat je er geen. Dat ik ze, nee, ik, die, die, die grens heb ik niet. Maar dat is zijde, ja. Nou, dat kan best hoor. Dat kan best geregeld worden als je maar genoeg eet. Dat vraag ik me af. Ik denk, volgens nee, mij zitten echt. er niet genoeg uren in een dag. Om, maar goed, wat, wat nee, doet het je verder nog, Timo? Nou, de laatste aanvulling had ik over het woordje kut. Ja. Ik denk dat het. Tenminste, dat is mijn visie erop dan. Ik denk dat de jongere generatie altijd probeert om door de beknellende logica van de ouders heen te breken. Mm. Om een soort van vrijheid te genereren. En dat ze daarbij het middel shockeren ontdekken, gaandeweg. Dus altijd de taboes van de ouders opzoeken om te shockeren. En dat zou eigenlijk min of meer scheld worden ontstaan. En vroeger was het zo dat je in het huwelijk, zeg maar seks was een beetje taboe, hoorde bij het huwelijk... Dat verlangen, dat seksuele verlangen, wat in feite en het, seks, het hele seksualiteit zelf is, ook als een soort druk. Dat is ook, zeg maar, ja, psychoactief min of meer. Dat is best wel een, krachtige, een krachtig verschijnsel, dus daar, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Het is ja, dus heel veel krijgt... woorden om gewoon te zeggen dat we vroeger onze ouders niet over seks wilden praten. Ja, maar met een ja. reden. Omdat, ja. omdat als, je, als je dat al te vrijelijk verkrijgbaar maakt, doet niemand meer wat... Doet Iets niemand anders. Meer wat. Nee, dan Want komen dan we nergens dan meer aan toe. Sexen, nee, dan ben dus je helemaal seks. Moet en bonbons schaars. eten, ja. Dat is voor de je heel. Moet dat ja. schaars, je moet dat schaars maken op de een of andere manier, zodat die mensen, die mannen dan, velo, die daar ja. behoefte aan hebben, mannen. er iets voor terug willen doen. Ja. Nou, en, nee, ik vind uh... het wel een goede gedachte. Dit, dit is, nu moet ik er even over nadenken. Maar, want het, we zitten wel in een maatschappij... Waarin, waarin jongeren zich niet meer afzetten tegen hun ouders... maar juist veel langer thuis blijven wonen... en hun ouders meer als vrienden zien en dat soort dingen. Dat is echt een, een maatschappelijk geconstateerde ontwikkeling... om het maar even netjes te zeggen. Maar... Het, het, nee, het behoefte, is wel Ja, het is wel een fase, de... want het is als je twee bent, dan ja. tenminste, dat is mijn ervaring met wat huisgenoten die onlangs nog twee waren, dat ze, dat, ik ben twee en ik zeg nee, dat is duidelijk, dan ben je twee en dan ga je proberen heel veel nee te zeggen tegen je ouders ja. en inderdaad ja. misschien dat je zo tegen de puberteit gaat proberen, om je ouders te chockeren met... Uh... Ja, om je invloed uit te breiden. en je grenzen te breiden. Ja, je ontdekken, ja. Ja, en dat shockeren, dat is dan zeg maar om je los te maken van de, de morris van je ouders, om je ja. eigen weg te kunnen kiezen. Oh, of gewoon en, even en, te kijken en... hoe ver je kunt gaan, Ja. Ja. Grappig, en dat, ja. dat, zeg maar. Ik moest in het begin, ik had er ook last van hoor, Toen, ik ben ook opgevoed, zeg maar, met, omdat dat een woord is wat choqueert, ja. dus bij mij choqueert het ook, ik heb het gewoon overgenomen van mijn ouders. Dat kan ook en ik, heb, ja. ik heb er heel erg aan moeten wennen dat het, zeg maar, wel gebruikt werd, maar op een gegeven moment word je er immuun voor, maar ik kies er wel voor om het woord zelf niet te gebruiken. Ik vind het gewoon niet beschaafd klinken, zeg maar, en ik probeer altijd zo goed mogelijk te formuleren, zodat het duidelijk is. En ja. Ik heb geen behoefte aan chockeren, behalve dan inhoudelijk misschien. Nee. Nou, en dan nog één verzoekje, maar dat, oh, ja. dat, dat laat ik echt aan jou over. Dat lijkt me verstandig, maar ja, ik kan er Want, natuurlijk niet omheen. Nu, dat weet ik nu al, ja. Nee, maar ik bedoel, je mag ook nee zeggen. Ja, ja. Nee. Nee, ik zeg nog geen nee, zolang ik niet <lacht> weet wat het verzoekje is, Timo. Okay. Uh, uh, Laatst belde ik in bij het programma, uh, <lacht> hoe heette dat ook alweer? Ja, ik weet het Avondspits. niet, het kan van alles zijn. Avondspits. Avondspits, Ja. ja. En toen bel jij ik... zelfs naar de avondspits? Ja, ik bel in principe naar iedereen als ik het idee heb dat ik uit kan praten. Maar <laughs> dat is wel soms hadden ze een gok. Is ook zo, ja. En uh, toen was ik midden in een zin en toen kreeg ik ineens tuut, tuut, tuut. En ik weet Ach. wel dat het Joost maar heel snel kan zijn. Ja, maar. Dit was te snel. Dit was een beetje te snel. Dus ja. ik wou eigenlijk de, de, de, de zin afmaken. De zin, ja, en graag, als het mag. Nou, maar dan echt ook alleen het einde van de zin. Dus niet het begin herhalen. Ja. Want dat is okay. al op de radio geweest. Maar moet je niet weten wat onderwerpen. Nee, dan? alleen de okay. zin afmaken. Nou, dan zeg ik het volgende. Met straffen alleen. Kom je er niet? Nee. Je zou ook structureel onderzoek moeten doen naar de oorzaken van sadisme tegen dieren. Nou, ik vind dat je gelijk hebt. Dat vond ik ook. Zelfs zonder de, het eerste gedeelte van de zin vind ik dat je gelijk hebt. <laughs> Dankjewel, Timo. Goed, Ik geef nog wel even door. Ik, doe, ik ben hey. toch bezig met briefjes. Ik doe een briefje hey. op het postvakje van Joost. Ja. Ja. Hey. En hou je veilig, hè? Ja, <laughs> jij ook. Okay. Hou je veilig. Dag, pas op voor uh, vogels die van het dak afvallen. Uh, Bakker Johan, goeienacht. Goedemorgen. Goeie Hi. Ja, ik weet daar bijna helemaal niet meer waar ik voor bel. Maar nu zit het weer te binnen. Ja, en dan nou heb ik weer honger. Weet je, echt. Het is echt. Als ik, als ik jou aan de telefoon heb, zie ik croissantjes voor me. Dat is echt zo pijnlijk. <laughs> mooi? Ik kan ze gewoon ruiken. Nou, dat zou, dat zou misschien best kunnen. Als we het best zo doen, dan zou dat misschien best wel eens kunnen. Ja, geurradio. Ik heb Bakker Johan aan de telefoon. Nu je ogen dicht en stel je de geur van croissantjes voor. Ja, wat wou je zeggen? Uh, ja, ik zeg net al, ik ben, maar nou schiet het me weer te binnen. All, ja. all hands on, de on deck. Ja. All hands on deck. Aan deck. Ja. Heeft alles te maken met de verbastering van het Engels. Ja. Dus dat heb ik opgezocht in het Vandaal etymologisch woordenboek. Dan zit je gewoon tussen de krentenbollen en de... Ja, dan uh, de... rees ik even naar binnen en dan... Ongelooflijk. Ja, dan moet ik het ook weten. Zitten gewoon vette vingers in je etymologisch woorden Nee, woorden. nee, maar ik ben er heel zuinig op. Oh, goed zo. Um, even nadenken. Ja. Bovendien, als ik werk, heb ik nooit vette vingers. Echt niet? Nee. Hoe kan dat nou? Nou, ik was er denk ik 25, 30, 40, 50 keer op een dag. Krijg je nou geen kloofjes? Nee. Oh. Ik heb hele mooie zachte gaven... Ik ben er ook heel zuinig op handen. Ook nog. Je bent er een hoop om zuinig op te zijn. Maar um, um, ja, het, komt gewoon, het komt wel van All Hands Ontdek waarschijnlijk. Maar je schrijft het inmiddels als Hands h Ja, dat is op zijn Nederlands. Ja. Het, is, het is ook een verbastering in alle opzichten. Ja. Dan God zegenen de greep. Ja. Ik ben katholiek opgevoed. en uh, nou, Vroeger werd alles gezegend door God. <laughs> Tenminste, die, die, die dingen heb ik wel meegekregen. Ja. Dus hij zal de greep ook wel uh, zegenen. <laughs> De deur greep. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hij pakt alles. Um, gips. Nou, had ik no ja, nou zeg ik gips. Ja, keurig in plaats van kut. Oh, maar uh, wat, wat Timo net zei: van, je wil iets anders doen dan je ouders. Dus ja. je gaat. Je gaat uh, ik ken een, een, een, een, een, een gezin waar de ouders het niet zo nauw nemen. Qua taal, qua normen en waarden. Ja. En dan zijn de kinderen die lopen super in het verheel, want die ja. gaan zich toch afzetten. Ja. Dat is een bevestiging. Nee, maar dat klopt, want ik was vroeger... Ik, ik dacht altijd, wat nou als mijn kinderen uh, gothic worden op een gegeven moment, hè? Ja. Dus dat ze helemaal in het zwart, met zwarte oogschaduw en uh, zwart... En dat ik, dat ik denk van, ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. Maar je zult net zien dat, dat mijn kinderen eigenlijk gewoon hele truttige, saaie kinderen worden omdat ik het, het lijkt me eigenlijk wel leuk als ze gepierst en getatoeerd... Nou, dat gaat misschien nou, weer wat ver. Ja. Ja, maar in ieder geval met roze haar thuiskomen, dat lijkt me best wel leuk. Dus dat, waarschijnlijk wordt dat een zijscheiding. Ja, ja dat wordt ja, ja, ja. Ja. Oh, misschien hockeytrutjes. Ja, oh, dat is ook leuk. Ja, goed. en wat was de Welke vraag stond er meer open? <laughs> dat je ze allemaal even... Het windje. Oh, nee, dat weet ik niet. Jullie laten natuurlijk geen windjes in de bakkerij. Nee, uh, nee, of natuurlijk. je stem onherkenbaar... Klokken. Oh, het roken, ja. Het roken. Uh, nou, iemand geniet niet zozeer van de rook, als wel van de nicotine die hij binnenkrijgt. Ja, dus dat is de het... grote kick van het roken. Dus ondanks dat je niks ruikt en waarschijnlijk ook niet proeft, als je geen geur-reukvermogen hebt, ja, want iemand die rook, vind je het toch lekker. Iemand die rookt is een geurvermogen die gaat naar de Filistijnen. Wat? Zijn geurvermogen. Iemand die gewoon consequent rookt. Oh, 25, 25, per dag. Ja, dat het andersom is. Dat je op een gegeven moment niks meer ruikt omdat je rookt. Nou, ik heb het. Ik ben, uh, ik ben een uh, bewijs daarvan. Mm -hmm. Ik ben nou sinds zes weken gestopt met roken. Ja. Ik heb om de bij 50 jaar gerookt. Goed zo, Johan. Dat vind ik ook heel Tenminste, knap. dat je ben gestopt bent, niet dat je 50 jaar gerookt hebt, ja? Nee. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, even nadenken. Um, mijn, mijn, mijn, mijn reuk, mijn, reukvermogen is terug, Ja. althans veel, helemaal terug, dat weet ik niet, want ik heb geen, geen referentie. Nee. Kan niet zeggen hoe... Maar je ruikt weer croissantjes? Ik ruik, als ik in de bakkerij kom, ja. vroeger rook ik dat niet, dan wordt er gezegd ja, maar je zit er altijd in. Nee, nu ruik ik echt rozijnen, uh, die hele typische dingen, die ruik ik echt veel beter dan uh, pakweg uh, twee ja. maanden terug. Ja, ja, dus het is Maar iemand andersom. die rook die doet het niet zozeer voor de reuk, als wel voor de nicotine. Ja. De nicotine die moet hij binnenkrijgen. Zo geloof ik. Als hij die binnen heeft, dan is het. Uh... En maar je ja. denkt niet, oh lekker, ik heb mijn nicotine weer binnen. Nee, maar daar denk je niet. Want dat nee, is het niet is andersom. Je voelt je lekker. En dat, okay. ja, ja. Je voelt je lekker. De, de, de, de, de heftige ja, emoties die zijn even, even, even onderdrukt door die nicotine. Ja. Dus je kunt er wat tegen. Ja. Nou, en dat gaat zo op en neer. Ja. He, dus op een gegeven moment is die nicotine uitgewerkt, en dan komen die emoties of druk of wat, wat dan ook. Ja, dat komt het weer harder binnen. Nou, dan pak je weer een sigaret en dan ga je het op die manier weer onderdrukken. En Klopt. je weer prettig voelen. Ja. Dat is de theorie van roken. Nou, had je verder nog wat? Uh, nee, behalen we de groeten. <laughs> dat ik ik helemaal niks. <laughs> Heb je zongvissen gekeken? Nee. En verkoop je ook geen rood-wit-blauwe gebakjes zaterdag? Nee. Ook geen vogelgebakjes heb ik ook verwijzingen. Nee, Helemaal niet. Ik heb een jaar geprobeerd te verkopen. En is het niet gelukt. Dus <laughs> nou stop ik ermee. Ja, nee. Maar ik, ik, ik, je had, dit jaar had je wel betere kansen gehad. Met je vogelgebakjes. Maar oké. Okay. Ja, dan had ik getatueerde broodjes moeten verkopen, bijvoorbeeld. En Leuk was, idee. Ja. Dan schiet er nou. zo een kipje er binnen. Nee, maar wij doen vaak niet mee met die races. Als oh. iedereen in het rood-wit bouwen en in het oranje gaat. Net een paar weken terug met, met de Kroning, dan uh, doe ik daar bewust niet aan mee. Ik oh. doe wel andere dingetjes. Nou, is ook goed. Nou, Ik wens je een goede dag weer, pakken Johan. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Ja, ik denk ik begin over het Songfestival... want ik wil zo heel graag die uh, Belgische bijdrage nog eventjes draaien. Uh, het liedje heet Love Kills. Het is van Roberto Bellarosa. En als hij het zingt, dan klinkt het als Love Kills. So the arrow shot right through her heart and rocked her to the core and She fell so deep like she had never felt so deep before But the pain was almost unbelievable When the end was near she fell. Ik leg het nog geen keer uit. Wij gaan hier allemaal op stemmen zaterdag. Love kills van uh, de Belgische Eurovisie Songfestival deelnemer Roberto Bellarosa. En uh, dat houdt in dat alle Belgen op Anouk gaan stemmen voor 12 points. En dat betekent dat al die andere landen weer op elkaar gaan stemmen. En dat betekent dat ons buitenland iets groter is dan ons binnenland. En dat dus deze hele zaak gewoon volkomen kansloos is. Maar los daarvan zit ik zaterdag ook met mijn vlaggetje voor de tv... te hopen dat Anouk wint natuurlijk. Want vrolijk worden we er wel van. Lovegills was dit dus op Radio 1. Robert, goedenacht. Goedemorgen. Hallo. Goedemiddag. Wat zeg je? Oh ja, goedemorgen. Ja. Ik weet, jou, jouw telefoonlijn klinkt een beetje alsof die uh, in de jaren 70 is aangesloten door Bassi en Adriaan. Hoe beter? Ietsje. Ja, nou, ik kan een koptelefoon opstaan. Ik weet niet of dat wat uitmaakt. Ik versta je niet. Ik had de koptelefoon erop staan. De koptelefoon erop staan. Ja, het is nu ja. ietsje beter, maar het is nog steeds vrij waardeloos. Dus we houden het kort. Waar belde je over, oh, Robert? Nou, ik, ik belde over de, de evolutie, evolutie van de talen. Uh, onder andere dus Dekhand uh, kut en, en, uh, en kanker. Over die kutvraag? Nou, alle drie eigenlijk. De eerste, ja. die heeft die meneer voor mij. Toen stond ik al in de wacht. Ja. Uh, min of meer beantwoord. Ja. Uh, alle hands aan dek. Maar het heeft niets met handen te maken. Het heeft te maken met het Engelse de woord deckhand. Oh. Hulp, een scheepshulp. Een scheepshulp of een proost. Wat wel weer met handen te maken heeft, natuurlijk. Er dus zijn een extra paar handen ja, aan boord. Ja, als je duidelijk vertaalt, wel. Maar ja. het woord, woord deckhand is wel degelijk een, een Engels uh, uh, woord. Ik heb zelf er een oh. in gezeten. Vandaar dat ik dat nou, toevallig heet. Ja. Nou ja, hij is, hij is verklaard en afgevinkt. Maar je belde ook nog over de vraag waarom we kut als geld wordt Ja, nou, dat volgens mij heeft dat. Uh, ik ben nu 57. En, ja. en dat heeft volgens mij. Uh, heb ik dat. Uh, vroeger uh, ze, uh, zei men, of de jeugd, die ik toen was, altijd kloten. Oh ja, dat en, was toen al erg. Ja. ja. En ik, ik, volgens mij is dat het, uh, dat eigenlijk, in, in, ja, ik heb de seksuele revolutie nog meegemaakt. Ja. <laughs> dus, uh, is dat gewoon, gewoon eigenlijk geëvolueerd daarnaartoe. Wat, een beetje ja, vanwege wat, uh, weet je, dat, seksuele gelijkheid uh, die oh, kwam ja. in mijn jaren op. En, Zit wel in dezelfde regio natuurlijk. Ja, ja dat mensen, uh, dat is wat ik vermoed hoor. Ik, ik ben uh, wat dat betreft geen taalkundige, maar... <laughs> Maar ja, God, dat leek me het meest logisch. Ja, wat zo vervelend is, is dat heel veel vragen weer een subvraag hebben. Want waar komt dan... Ik voel me kloten vandaan, los ja, van wanneer je ja. daadwerkelijk bedoelt ja. wat je zegt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen, uh, waar dat vandaan komt. Oh ja, dat, het, de, ja, dat, het, dat is heel onprettig. Dat kan dat zijn. Ja. Oh, nou, hopelijk he, afgevinkt, hebben we uitgelegd. Ja. <laughs> nou, dan nog... Uh, ja, dat vreselijke woord uh, kanker. Ja, dat, dat komt volgens mij uit het uh, Amsterdamse woord tering. <laughs> ja. Dat vroeger werd het ja, tering genoemd, kanker. Ja. En, en daar is het volgens mij in die regio ontstaan, dat, dat, dat het graag, tering, weet je wel. Uh, zo werd het toch ja. bij uh, uh, Ziska de Rat ook gezegd. Ja, krijg toch allemaal... Toch allemaal... Ik denk dat dat uh, langzaam uh, in de loop van tijd. Ik, uh, taal evolueert altijd. Uh, niet, niet alleen door generaties heen, maar, maar ook door, door uh, buurlanden en invloeden van dialecten en zo. Ja. En uh, ja, dat, dat stamt gewoon uit uh, het vroeger volgens mij. Ja, nou, meestal vind een... ik het heel mooi, maar goed, het heeft natuurlijk ook wel eens uh, het is, het is negatieve. Het is een verschrikkelijk woord hoor, ik zeg het ook nooit. Ja. Het is nooit. Maar... Het is een van de weinige keren dat ik het ooit gezegd heb. Maar ja, de vraag bleef een beetje half hangen. En ja, zodoende. Ik zit maar eigenlijk... Ja, sorry. Ik zit... Ja? Nee, ja, ik zit nu zit ik in mijn hoofd... dus dat hele liedje van Danny de Munk uit Siske de Rat te zingen. Want ja. het, het, is, het is, krijgt toch allemaal de kleren? Ja, nee, nee dat wel. Maar en ik bedoel, in de film zelf... Allemaal... Uh, ja. Ik kwam het woord nog schoor. voor... Ja, nee, dat, ja, dat zal best. Dat weet en ik eigenlijk niet. En hij, zegt het nu, hij zegt het nu nog wel eens, hoor, op tv. Zegt hij dan, krijgt de tering? Nee, niet, niet krijgt de... Tering! Ja, inderdaad, ja. dat zegt hij. Ja. Ja. Komt dat uit die film? Nou, het komt uit het Amsterdams, dus gewoon... Het komt uit ja. het Amsterdams, ja, ja, ja. Ja, bizar. Ik zeg niet dat, dat die film komt, hoor. Ik zeg dat het... Um... Nee, dat is ook zo. Nee, maar ik, ik, ja. ik de had opeens in mijn hoofd dat hij ook zong. Krijgt toch allemaal de tering? Maar dat zingt hij... Wat een rare woorden gebruik ik op Radio 1 deze vroege ja. ochtend. Ja, eerlijk hè. Verschrikkelijk hè. Ja, ik hou er ook niet zo van. Hè? Nee. Maar, maar goed. goed uh, ja. Het is trouwens uh, lang geleden dat ik net het nummer gebeld heb. de laatste keer was met Karel de <laughs> Oh, dat weet ik nog, dat was in 1871. Toen was de VOC-mensen die tijd nog. <laughs> Toen was het nog ja, een kwestie was... van alle hens aan dek. Ja. ja dat was in de studiejaar. Oh. oh, jee. Nou, dat is lang geleden. Nou, maar weet je wat, ik ga nu wel. Want ik, ik vind altijd als je het over muziek hebt, dan wil je het horen ook. Dus ik ga nu dan maar Ciscarat of eigenlijk Denny de Munk draaien. Leuk. Ja, ah, gelukkig. Nou, dan Robert, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Jaartje of twintig, hè? Nee, nee. Nee, mag eerder hoor. Spreek ik je dan. Okay. Dag. Dag. Ik krijg toch allemaal de kleuren. Val voor mij en allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noemen me raad en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nou, doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Scheld is alles wat ze doet. Geen wonder. Dat mijn pa is van varen Ik mag niet mee, ik ben te klein Ik moet het in een eentje klaren Tot die oud weer zal zijn Haat ik maar iemand De witte rug is van de zee, zegt die nog eens. Laatstusjes, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind, kan het niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het geluk vind, maar hoe, dat is een groot probleem. Had ik wel. En de Munk, Siske de Rat. En krijg toch allemaal de kleren, oftewel, ik voel me zo verdomd alleen. Freek, goeienacht. Ah, uh, Mercy. Hallo, Freek. Hallo. Hallo. Long time no see. Uh, long time no speak, yes. Uh, uh, ja, uh, nou, uh, kleren krijgt toch allemaal de kleren, lieve schat. Het komt ook van leien van cholera. Ja, we hebben alle ziektes gehad, zo langs brand. Ja, ja maar daar bel ik niet voor, Lievie. Uh, nee. uh, in eerste plaats, uh, uh, het Britse is geen olympische. sport. Oh, geworden. Freek, je moet weer even gaan staan op de plek waar je net stond. Want anders dan hebben we alleen maar ruis. Oh God, God. Ja, dat is lastig, hè? Oh, Jesus. Uh, en oh, ik heb yeah. nog maar zo kort. Ja, nee, nu sta je goed. Niet meer bewegen. Oh. Linkerhand omhoog rechterbeen, <laughs> in, uit, in, uitschutten, ja. Uh, Bridge is geen Olympische sport, omdat koffie ja. op de verboden lijst staat. En mensen kunnen niet bridgen zonder koffie? Ja, omdat het uh, uh, versterkend werkt voor de geest, dus het is verboden. En ja. daarom is uh, koffie uh, verboden voor Bridges en daarom willen Bridges niet... Bij de Olympische sporten. oké. Okay. Maar uh, daar bel ik eigenlijk niet voor. Overigens, was iemand die, man die uh, zei op een rotonde... mensen van links die komen oprijden, ik weet niet... die rijdt kennelijk alleen maar in Engeland. Want bij mij weten komen mensen die een rotonde oprijden... allemaal van rechts. Dat hangt er vanaf waar je zelf rijdt op dat moment... Als je zelf op de rotonde rijdt en er komt iemand de rotonde op, dan komt hij van rechts. Nee, hij bedoelde, als je zeg maar de rotonde nadert, ja, dan, een, dan is, kan er iemand van links ook naderen. En als die heel hard rijdt... En, en wie, wie komt er dan van links? Ah oh ja, dat kan iedereen zijn, afhankelijk van nee, wie er net... Nee, de rotonde. De mensen op de rotonde rijden, die nee. komen van links. En die nee. hebben voorrang. Nou, ik zeg nu ja om er vanaf te zijn. Oké, okay. ja. laten we het daarover houden. Ja. Uh, uh, luizen ja. heb ik over. Uh, ik had vroeger een uh, grote tuin met rozen. en mm. Een vriendje van mij was kweker en die zegt... je moet Afrikaantjes onder de rozen planten... dan je, heb je geen last meer van luizen in je roos. Dus je moet Afrikaantjes in, in de potten van de orchideeën planten? Of in de grond waar de staan. Ja. Maar zo'n uh, vind ik uh, kloten. Sorry, kut. Ja. <laughs> Neem niet kwalijk. En daar heb ik helemaal niks mee. Je beweegt, dat je hè? Dat je eigenlijk... Uh, nee, ik heb... Uh, de, uh, idols en dat soort grappen. Ik word de dood en dood en dood. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Uh, maar die man die zei... Uh, Zo'n festival is veel erger dan we denken. Nou, ik, ik ben volledig met de mensen. Het is uh, schandalig. Wel, nee, het maar is hartstikke leuk. Eigenlijk... Het brengt ons allemaal samen. Oh, alsjeblieft. Prachtig. Alsjeblieft. Ik ga gewoon straks nog een keer beurt draaien... in plaats van Brand New Day. Nee, nee... We, ja. We, we, Nee, iets anders. nee, ik, ik moet ik vraag... echt, Anouk, alle goede vibes sturen die er maar enigszins mogelijk zijn. Ik heb er namelijk echt 0,0 vertrouwen in, dus ik doe ik het op deze nooit manier. Ik heb gezien en ik heb ook niet gekeken en ik zal ook niet kijken. Ik, ik, ik zet het ver van mij. Maar ik heb een vraag over de bucketlist. Heb je die film gezien? Nee. Uh, met Jack Nicholson en uh, Norman Freeman? Nee, dan heb ik hem ook niet gezien. Nee. Van die rijke man die en die arme negen die een lijst maakt van wat ze voor hun dood nog allemaal willen doen. En een van de laatste wensen van die rijke blanke is. om last time to climb Himalaya. En uh, die gaat dood en de negen. Uh, Freek, er zijn nog meer uh, mensen die graag iets willen vertellen... Hè, voordat we wel eens synopsis uh, van de bucketlist uh, samen uh, doornemen. Uh, ik ik, ik, ik wou je vertellen, mijn, uh, ik ben... Uh, nou, het is misschien een beetje te privé. Mm, nee, ik ja. schrijf wel in de merken. Naar je. Ik heb uh, gezien dat uh, Tiffy weer terug is in... Uh, op zondagochtend, dus zaterdagochtend, gelukkig. Freek, als je het niet maar... heel erg vindt... ga ik even door nu met vragen en antwoorden. Omdat ik zeg ik, nog ik, maar een ik kwartiertje... Wou een stellen, he? He? Ik wou een vraag stellen over euthanasie en wilsbekwaamheid. Ik heb er gisteren een een, een, een, een, uh, vanmiddag was het een uh, gesprek over gezien... op uh, Nederland 1 ook. Ja. Radio 1 heet dat. En ik begrijp niet waar de, waar de uh, problemen over zijn. Want als je toch uh, wilsbekwaam bent... En dan uh, uit een initiatief verklaring tekent uh, wie heeft dan het recht om te zeggen als je niet meer wilsbekwaam bent, dat dat dan uh, geen, niet, niet meer geldig is. Ik vind dat zo absurd. Want je tekent toch die wilde eens bekwaam. Ja, uh, Freek, nee, het is, het is. is me duidelijk. Je wilde, volgens mij wilde je dit graag nog even zeggen. Dat heb je gedaan. Maar ik ga even door, want ik wil nog heel graag alle vragen beantwoorden. En ik heb nog twaalf minuten te gaan. Dus uh, dankjewel voor je bijdrage uh, weer vannacht, uh, Freek. 0800-1121. Als je een antwoord kunt geven op een van de vragen die nog open staat. En even kijken hoor, want ik zag net iets voorbij komen. Dat ik dacht, dat moet ik toch nog even zeggen. Want het is vannacht een paar keer over dat darten gegaan. Want echt volledig aan me voorbij is gegaan. Ik schaam me diep, Radio 1, de nieuws- en sportzender. Want er was nou eventjes uh, uh, sprake van of er nou wel of niet was gewonnen van Taylor. Maar er was dus in eerste instantie inderdaad van Barneveld tegen Taylor. Maar zag ik net op de chat voorbij komen... Heeft dus die Michael van uh, Gerwe daadwerkelijk wel gewonnen van Taylor? Want het, ja, ik moest even een briefje op het postvakje van uh, afdeling NOS hangen daarover. Maar dat, dat, we, dat we dat wel eventjes, dat het mis opgevallen, dat dat even onduidelijke communicatie was. Maar tot zover, Darter, Want anders dan de uh, Loes? Ja. Hallo, goeienacht. Hi. Hi. Ik wou even een antwoord geven op die vraag over die meneer van Droken. Ja. Het is namelijk zo, ja, je ruikt helemaal niks en je proeft helemaal niks. Want ik heb het zelf. Ik heb geen smaak en geen reuk. Oh. En dat heb ik gekregen toen ik, toen ik 18 was. Toen ik een ongeluk had, had ik een Ja. En uh, toen rookte, heb ik ook, had ik ook nooit gerookt. En toen ik tien jaar verder was, toen zei ik voor het lol... Oh, geef mij er ook maar eentje. Ja, o oh jee. En, en daar ging het mis. Uh, ja, ging het mis. Weet je, ik, ik proefde het niet en ik rook het niet. Maar ik denk, ik, uh, ik dronk geen alcohol. Dat proef je niet. Nee. Ik denk, ik rook ook niet. Dan zit ik alleen met mijn glaasje spaar. En toen heb ik alleen voor de gezelligheid de sigaretten gerookt. Uh -oh. Maar na tien jaar heb ik het ook al weer uitgedaan. Want ik vond het helemaal niks. Want je proeft niks. Je zit daar een beetje, een beetje. Na tien oh, jaar ja. dacht je: kom, ja. ik ga eens geen geld meer uitgeven aan iets wat ik niet ruik en proef. Ja, ja ik dacht, ja, waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig? Ja. Je proeft niks en je ruikt niks. Nee. En met de sigaretten ook niet. Maar waarom die tien jaar, ja, toch gewoon voor de nicotine dan? Uh... Nee, nee, gewoon van, daar hoor ik erbij. Want ik drink ook al geen alcohol. dan denk, denken ze allemaal over het ongezellig. Oh ja. ja. Stom, maar tegenwoordig is het niet meer gezellig, toch? Nee, nee, nee. Roken, nee. nee. Nee, dus ik ben er toen mee gestopt. Maar echt, die meneer die dat zei, nee hoor, je ruikt echt niks en je proeft ook niks. Oké. Okay. Nee. Nou, hartstikke goed dat je dat even voor ons hebt opgehelderd, Loes. Oké. Okay. Uh, Oké, okay, goeiedag okay. nog, hoi. Um, ja, voordat we, Want we naderen het einde van deze uitzending. En um, uh, er, is, uh, er zijn eigenlijk een, een paar vragen helemaal uit het eerste uur... waar gewoon nog niemand over gebeld heeft. En er zijn misschien nu deskundigen wakker, dus ik herhaal ze nog even snel. Joop die wil weten uh, of je stem ook onherkenbaar gemaakt moet worden... als je aangeeft dat je niet herkend wil worden in een televisieprogramma. Dat gebeurt namelijk niet, valt hem op. En uh, Freek die wil graag weten uh, waarom een windje van een ander wel stinkt... maar een windje van jezelf niet. En Frans die wilde graag weten of de politie eigenlijk wel checkt... of mensen aan het sms'en waren als er een aanrijding is gebeurd. Of dat standaard in het pakket zit dat ze dan eventjes je sms-verleden checken. En Memo, daar is ook nog niet over gebeld. Die wil weten wie de muzieknoten heeft ontdekt. 0800 1121. Nog een paar minuten de tijd als je een antwoord weet op een van deze vragen. Jeroen, goedenacht. Nou, Astrid, kom me nog aan de beurt. Het is ongelooflijk. Oei. Ja, ik had het ook niet Oei. aanvoelen komen, maar ja. Nee, echt niet. Nee, want je komt nou weer met een aantal vragen waarvan ik zeg: van Nou, hoe is dit mogelijk dat ik dat niet weet? Ja. Maar eigenlijk waar ik voor bel. Dat was, uh, ja, je krijgt natuurlijk ook weer een, een hele rij van, uh, van antwoorden op vragen die dan weer opgeworpen worden. Maar waar ik eigenlijk voor belde is van mensen die dus niet kunnen uh, ruiken of uh, proeven mm -hmm. en, en, en roken. Um, ik ben een uh, niet-roker, ik heb nog nooit van mijn leven gerookt. En ik, uh, ik, ik heb toch wel een ontzettende hekel aan sigarettenrook. En ja. ik heb een jaar geleden een auto gekocht. Oh, en die auto waar. was van een roker en oh. die hadden ze schoongemaakt ja. met zo'n ozonapparaat. Ja. Maar de, de, de reststofjes zaten nog in die auto. En ja. ik ben toch maanden gewoon elke keer graag uit die auto gestapt. <laughs> Omdat uh, ja, die reststofjes zaten nog in. Dus je hoeft met roken helemaal niet uh, op geur en smaak af te gaan. Nee, het gaat gewoon over de stofjes. Toch? Hmm. Die, ja, ja. Ja. ja, in een auto ruik je, te, dat blijf je ruiken. Dan krijg je er volgens mij nooit meer nee, uit. Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee, ik heb, een, ik heb een ontzettend scherp neus. Ik rook het niet, want ik stop met mijn neus in die auto. Mm. En die auto die was gewoon, uh, ja, ik rook helemaal niks. Achteraf had ik het natuurlijk wel kunnen zien voor, voor asbak en al gebruikte sigaretten aansteken en zo. Maar op dat moment had ik het niet gezien. Maar toen ik er een poosje mee gereden had... ik denk, ik word helemaal niet goed in die auto. En dat was toch het restant van, van, van, van de sigaretrook in de auto. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Ja. Maar goed, het heeft eigenlijk helemaal niets met de vraag te maken. Nee, nee, <lacht> wel, wel, wel. Nee, nee, ja. nee. nee, nee. Dit is het. Kijk, al, al is de geur en de smaak ervan af... Ja. blijven toch de stofjes... Uh, die blijven toch actief. Ja, ja, ja. Nee, je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Dankjewel, Jeroen. Oké. Okay. Uh, Goeiedag hey, nog. Bedankt voor het wachten. Ja, jij ja, bedankt, bedankt voor het wachten. Doei. Peter. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Peter. Uh, nou, ik heb ook even een paar dingen. De tering, ja. dat is niet... Daar komt kanker niet vandaan, volgens mij. Dat is TBC. Oh ja, je hebt gelijk. En KUT... Ja. Uh, ik denk dat het vooral vrouwen zijn die het gebruiken. Het is een soort van feminisme, hè? Ja, nee, dat hoorde ik al eerder. Jullie ja. zeggen het is kloten, wij zeggen ja, het is kunst. Ja, precies, precies. De mannen ja. hadden altijd zo'n sterke, sterke scheldwoorden. Uh, de, de vrouwen hebben nu ook wat, hè? Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja, zit wat in. Ja. En dan nog even over het darts. Ja. Want dat is... Leg jij het maar even uit, want ik, er ja, zit gewoon verkeerde op, op, op informatie te geven op, een, op Radio 1. Op 5 uur werd dat goed gezegd hoor. Oh, gelukkig. Maar eerder was er een beetje verwarring over, maar eh, het, was, eh, het zijn de halve finales en de finale die een beetje door elkaar gegooid werden. Mm -hmm. Michael Verheuvel speelde in de halve finale tegen James Waits. Ja. Die won hij, dus kwam hij in de finale. Ja. En Van Barnevelds verloor van Phil Taylor in ja. de halve finale. Ja. En die verloor die dus en er kwam dus Phil Taylor in de finale tegen Michael van Gerven. En, en dat won? Die won van Gerven. Oh, gelukkig. En dat is inderdaad de eerste Nederlander die dat dus presteert. En dat is inderdaad een enorme prestatie hoor. Ja. Is, uh, wordt, wordt zwaar onderschat. Ja. Uh, in de, uh, ja. Waarschijnlijk omdat de heren er niet zo uitzien als, uh, nou noemen ze een voorbeeld. David Beckham. Pieter van Allermand. David Beckham. David Beckham. Uh, Ik roep maar wat hoor. Maar misschien Rindje daardoor, Ritsma. maar het is, het is een megaprestatie. Dus dan had die Jolien die al heel vroeg in de nacht belde, ja. had hij dus wel gelijk in. Oké. Okay. Dat, dat kwam niet helemaal over, geloof ik, maar... Nee, ja, als ik, dan zat ik even niet op te letten. Ja, maar ik nou, zat al met mijn briefje, dat ik denk van ja, dat moet ik doorgeven hoor, dat het niet goed ging. Maar dat ik kan het briefje gewoon wegdoen, begrijp ik. Ja, ja, ja, zeker. Ja, gelukkig. Zeker. Nou, dat is fijn om te horen, Peter. Dankjewel. En tot slot dan nog ja. eventjes over Beurts? ja. Uh, het is eigenlijk een heel triest nummer. Ja. En dat doet mij denken aan Johnny Logan. Met What's Another Year uit 1980. Ook heel triest. Ook oh, heel triest. <laughs> en, Maar die won wel. Ja, nou ja, misschien. Ja, dus maar... misschien langs deze weg wordt het nog een hele grote verrassing. Ik denk dat we echt geen schijn van kans maken. Ja, ik denk het ook niet. Ik heb het vorige week uh, nog in jouw uitzending uh, gezegd dat ik het uh, niet zou zitten. Maar uh, je weet het nooit. Nou, ik, ik was met stomheid geslagen dat we door waren. Nogmaals niets afdoende aan de kwaliteit van een hoek. Want ik was echt apentrots hoe ze daar stond. Gewoon in een. Uh... Nou, dat, dat ze door zou gaan, dat, dat zat er misschien nog wel een beetje in. Omdat ze natuurlijk technisch gewoon heel goed is. En een, een, een vakvrouw toch wel, wat dat gaat. had. Ja, maar kijk, dit, ik, nou, het is dat de astronauten niet doorgingen. Maar kijk nou wat er dan de onzin liedjes te doorgaan. Het heeft echt niets met kwaliteit ja, ja, ja, te maken. Ja, ja, echt niets. Ja. Nou, we zullen al afwachten. <laughs> ja, nou ja, het is, al, het is wel goed dat ze in het Engels zingen. Nee, goed, wij hebben het er ook niet meer over. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Hoi. Hoi. 0800 1121. Nog vier minuten hebben we. Dus mocht je nog een antwoord weten op de een van de eerder genoemde vragen over uh, windjes of onherkenbare stemmen of uh, uh, sms'en tijdens het autorijden. Of um, muzieknoten, bel dan nog snel even naar 0800 1121 peter Konijn, nacht. Nog een Peter. Ja. Goeiedag. Hallo. Uit het andere, uit het andere kleine handelstadje bij Kampen. Ah, dat, maar, uh, ja. Ja, leuk. Maar uh, over dat uh, sms, dat was ook alweer de aanleiding? De, een a, ongeval? Nee, de vraag was... Uh, als er een aanrijding is geweest, checkt de politie dan altijd of de betrokkenen niet aan het smsen waren? Volgens mij is dat altijd het geval. Als de aanrijding ernstig genoeg is geweest, dan wordt er sowieso altijd de toedracht onderzocht. Ja, de toedracht onderzocht. Maar gaan ze dan. Als een telefoon in de buurt liggen of zo, dan wordt er natuurlijk gelijk naar gekeken of dat de aanleiding was geweest. Ja. Dus het zit Heel gewoon op. wel in de, de standaard recherche, recherche methode. Ja, ja zeker als je, als je een ernstig ongeval uh, Verzeild hebt gehad, bijvoorbeeld. Ja. Dan wordt altijd wordt echt de hele auto en, en alles wat er omheen in één ligt wordt helemaal bezocht. Maar goed, maar waar, waar, ligt, uh, waar ligt de grens natuurlijk? Nou ja, de, de grens. Uh, ja, wat doet in verband met de veiligheid. <laughs> nee, maar ik bedoel, hoe erg is een. Uh, uh, wanneer is het ernstig genoeg om dan onderzoek te gaan doen naar telefoons? Ja, als er een dodelijk uh, slachtoffer bij dan Ja, dan weer, wel, maar goed. En uh, hoe gewond moet je zijn om daar onderzo onderzoek naar Dat vraag ik me dan weer af. Maar ja, goed. Maar als er een ongeval plaatsvindt. Ja. En de, de, de toedracht is niet duidelijk, dan wordt natuurlijk gelijk onderzocht of dat misschien door het roken komt. Als, als tikken wel komt door het roken. Of, uh, of je een telefoon bij je hebt in de auto of niet. Dat heb je het allemaal, allemaal nagekeken natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Ja. En, en over de retonde, hè? Ja. Over dat rotonde verhaal. Ja. Als je, als ik, ik ben zelf... Ik, zit, ik heb er ook nogal regelmatig mee te maken met die dingen. Ja. En dan, als ik dan zeg maar van links... Ik weet precies wat die meneer bedoelde. Dan zie mm -hmm. je een, uh, iemand aankomen rijden. Die probeert jou voor te, te zijn om op, op de retonde. Voor jou te kunnen blijven. Ja. Als ik dat zie, ja. als ik dat merk, ja. dan zorg ik dat ik, net, dat ik hem net niet raak, zeg maar, dat ik ook aankom rijden. Ja. Dat ik in ieder geval schreef. <laughs> dat dat uh, raad ik niemand aan hoor. Om iemand nee, net nou, niet te raken zodat hij in ieder geval nee, schrikt. Okay. Dat levert op tell zich tell geen prettige tell verkeerssituaties tell op. Tell ja. Die moet ja, een lesje leren, wou jij zeggen. En, uh, ja. Sorry hoor. Die nee, lokt te... wel iets uit natuurlijk op zo'n manier. Je hebt wel je naam mee, Peter Konijn, want dat doen konijnen ook altijd. Dat je even schrikt. <laughs> Tenminste als dankjewel. ik s'nachts door de polder rij. Ja. Hé hey Peter, dankjewel. Oké. Okay. Een fijne, fijne dag, vrijdag wel. nog. Dag. Ja, ik kreeg namelijk nog een mailtje dat ik uh, heel even nog voor wilde dragen... van John Raggett of uh, Raggot of als ik het goed uitspreek, maar weet ik niet. Uh, ik heb een antwoord op de vraag naar de bedenker van de muzieknoten, schrijft hij. Zijn naam is Jaap en hij leefde rond het jaar 900 in Damaskus... en later in Cordoba tijdens de heerschappij van Omayaden. En hij is de uitvinder dus van de muzieknoten. En die zijn dus later gaandeweg over de hele planeet ingevoerd, zoals de vraag stelt. Dat zo mooi uh, bracht. Volgende week is er weer een nachtzuster. Maar ik sluit af deze keer om Anouk nog eventjes een hart onder de riem te steken. Met ons Liedje. Hier is Anouk met Birds. Doe ze. Seems my thoughts wander